Ook is het ene loket voor alle jeugdzorg nog altijd niet gerealiseerd. Dat blijkt uit een evaluatie, in opdracht van minister Rouvoet, van de wet op de jeugdzorg uit 2005. Volgens de wet zouden de bureaus jeugdzorg het enige loket worden voor toegang tot zorg. Maar in feite is de zorg nog erg versnipperd. Vooral voor lichtverstandelijk gehandicapte kinderen en bij de geestelijke gezondheidszorg. Sommige zorg wordt door de provincies betaald, andere komt uit de algemene middelen, terwijl de psycholoog en psychiater worden betaald door de ziektekostenverzekering. Minister Rauwvoet komt begin volgend jaar met een plan voor verbetering. Bij een bomaanslag in de Pakistanse stad Rawalpindi zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. De bom ontplofte bij een hotel niet ver van het hoofdkwartier van het Pakistanse leger. Volgens de politie was de aanslag het werk van twee zelfmoordenaars. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslag in Rawalpindi volgt op de bekendmaking dat de Pakistanse regering 5 miljoen dollar uitlooft voor een tip die leidt tot de aanhouding van Taliban-leider Messud. Rawalpindi wordt geregeld getroffen door aanslagen. Drie weken geleden vielen Taliban-strijders de legerbasis aan en gijzelden tientallen militairen. Daarbij kwamen meer dan 20 mensen om. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is in de Afghaanse hoofdstad Kabul... in verband met de problemen rond de presidentsverkiezingen. En spreekt vanmiddag met zowel president Karzai als dienstrivaal Abdullah. Dat zegt een woordvoerder van de Verenigde Naties. Het bezoek van Ban Ki-moon was niet aangekondigd. Het volgt op de terugtrekking gisteren van presidentskandidaat Abdullah... voor de tweede ronde van de verkiezingen. Abdullah zegt dat een eerlijke stembusgang niet mogelijk is... zo snel na de grootschalige fraude tijdens de eerste ronde. Het weer, geregeld zon, maar ook stapelwolken en buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het.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 En, um... Ik heb de eerste tip al doorgegeven net. Okay, ja, de ja. bucketlist. List. Ik denk, wat ga je nou ja. doen? Want je, je had het net over uh, met wat mensen die ze nog graag in hun leven hadden ja, willen dat doen. Ja, uh, maar die is nog niet zo heel erg oud. Nee, hè? die is nog niet zo heel erg oud. Maar het is heel leuk. Zijn twee oude kerels. Jack ja, Nicholson. Jack Nicholson. Zijn, samen met... Ja. Uh, en die hebben met z'n tweeën ook een lijst met, gemaakt. Uh, Morgan Freeman. Morgan Freeman. Nee, jij hebt, je hebt het gehoord. Maar echt, dat is zo'n leuke film. Twee oudere kerels. Die hebben een lijst gemaakt. Van dat willen we in het leven nog een keer doen. Ja. En het is zo goed verfilmd. Dus dat is mijn tip is de Bucket List.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 die kan er niet bij komen. Hij gaat net over het hoofd van Morris Mol. En als hij even aan kunnen raken. had Sandvoort wellicht uh, nog eventjes een aansluiting kunnen krijgen voor de rest. Max Aardenberg heeft de bal goed onderzet. Vanaf de linkerkant. Slechte paas. Gaat over de zijkant. Sandvoort mag gaan gooien. Vijf meter van de uh, hoekvlag. Uh, dat gaat Morris Mol doen. Vanaf de linkerkant ook nu weer.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 Um, ja, die, ja, die bal moet nog steeds genomen worden Ja, gaat hij genomen worden Naar de centrale verdediger van de Marken Ik kan zijn nummer hier vandaan niet zien Want hij loopt naar mij richting mij En die speelt u naar de linker verdediger Hij blijft wel een beetje ronddraaien achter in Marken Hij heeft geen haast natuurlijk op dit moment En er gaat nu een bal een beetje naar de diepte in Een beetje sneller worden gemaakt Aan de rechterkant van het veld van de Zandvoort Goede voorzet daar dat, maar niet uh, op maat. Uh, de, wordt door Stijnstoppelaar wordt hij weggespeeld. Maar ook niet goed genoeg. En weer Stoppelaar in balbezit. Daar is het laatste zijde kluisje. Af van de goed leidende scheidsrechter Peter de Waard uit Amsterdam. Zandvoort staat met 2-0 achter. Met het is op dit moment, moment de, niet de, anders. Ze hebben wel de kansen ervan gekrapt. Maar uh, niet kunnen scoren. En dat uh, is eigenlijk Sandvoort's eigen schuld. Want ze waren niet scherp genoeg.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 Smile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 He, of uh, iets laten oppoetsen dat doen we ook, uh, kleine krasjes of uh, nou huisvrouwen in de parkeergarage, daar hebben we ook de perfecte oplossing Daar had we nog niet over moeten beginnen want ik kwam zondagmorgen ja. van Spijkstraat ik kom weer bij mijn auto, mooi zwart klein autootje mooie kras erop, ja. mooie kras erop. Dus ik vind dat die politie wel eens wat vaker mag bij die uitvalswegen... Ja. ...s nachts om uur of drie mag gaan controleren bij deze. Ja, de Spijkstraat altijd gevaarlijk ik hè, Albert-Jan. Al dat al al al al is veel te smal. Andere kant. Voor twee richtingsvereniging. Maar goed, ik dat, bedoel ja. dat, dat, dus kleine schades, uh, ja. krassen en dergelijke. Ja. Nou, dan ja. krijgt u druk. Ja. ja, en ook voor degene die erover denken om hun auto te verkopen... Zeg, je hebt een autootje van een jaar of tien oud... Uh, ...ja, als je die is... Uh, voor iets over de 100 euro bij ons uh, onder handen laat nemen, dan ja. Uh, ja, dat is uh, in de auto-poot-wereld en in de, in de dealerwereld uh, heel goed bekend dat je dan de verkoopprijs uh, zo met uh, 500 tot 1000 euro ja. uh, soms zelfs. Uh, ja, maar ze ruiken kunt, anders. Dus dat uh, wou ik zeggen, ja, wat, ja, ik heb op jullie uh, website gekeken en daar staat het ook inderdaad uh, expliciet uh, op vermeld.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 De, wij hebben weer telefoon. Ik denk dat het Joop van Nist is. Zullen we zo, zo, zo dadelijk eventjes uh, even tussendoor uh, proberen. Joop die doet een verslag uh, voor jou uh, van, de, van het voetbal uh, Kari. En we gaan even naar uh, Joop van Nist toe. Joop. Ja de 17e minuut van de tweede helft. Piet Keur heeft drie man gewisseld. En direct daarna valt het eerste Sanfors doelpunt. Hele mooie solo van Michael Kaal. Die het mooi af kon maken. Sanfors staat nog maar één doelpunt achter. Kijk dat zijn goede berichten van uh, Joop van Ness. Kari nog even verder over ja? de poetscentrale.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 standaards uh, voor het onderhoud van je auto uh, aanbieden en uh, ja dan gewoon tegen een mooie prijs nemen de mensen het werk uit de handen en uh... ja, maar... ja dat wou ik zeggen oh, jan heb jij wel eens lekker je auto uh, gepoetst en zo weet je met speciale uh, nou, ja ja ja auto, dingetje auto ben je de hele dag bezig zweten op je voorhoofd ja want ja. Ik, je krijgt dan de rekening aan het eind van de dag die moet je dan afrekenen daar ik, kreeg ik al het zweet van ja, echt zweet op je maar, voorhoofd die nee, middeltjes ik, zijn ook niet goedkoop en dan hoor ik, ik, ik, ik dat bedrag ik ken het systeem want ik had vroeger voor mijn oldtimer ook een paar keer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 Plot. Daar zit ja. die 500 euro weer in. Ja. Dat bedoel ik. En Karin, hartelijk dank voor de komst naar de studio van CFM. Ja. Uiteraard heel veel succes met jullie bedrijf. Ja, dankjewel. En Dan hou ons te... op de hoogte van die nieuwe initiatief. Hè? Want we zijn niet nee. nieuwsgierig, maar, maar we willen wel we graag alles weten. weten. Ja, ja, ja. ja. Nou, het antwoord zal te horen. Ah, ah, Oké, okay. <laughs> wwwmobiele poets centralenl Precies. Daar vinden mensen alle informatie. Dankjewel en een heel fijn weekend. Graag gedaan. Yeah De Nederlandse groep, de Novo Band. En let's go dancing, lekkere muziek uit de jaren 80 bij Zandvoort op zaterdag. We gaan weer over naar Joveness. We willen natuurlijk weten hoe het gaat met SV Zandvoort. We spelen vandaag uit tegen Marken. En uh, we verlieten Joveness juist, of hoorden ze juist van Jovenes uh, 1 of uh, nee, 2, ja, 2 tegen 1 hè, is het. In het voordeel Dat dus van Marken. Het. Dat was het. Dat was het? Dat was het, want op het moment staan we te wachten op uh, middenuit uh, van Zandvoort...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 kan die bal breed leggen, maar daar is Patrick van der Hoort. Die kunnen hem gelukkig nog net wegwerken, maar wel in de voeten van um, uh, Marke. Uh, Michel Appel heeft hem daar ondertussen onder gekregen, En dan gaat de bal, uh, die gaat de anderhalf naast. Dat is niet veel. En dat was een mooi schot van uh, weer die nummer 15 van uh, Roos Springen. En gelukkig uh, voor Zandvoort ging hij net naast het doel van Boy de Vet. Die kan nu die bal gaan innemen vanaf de 5 meterlijn,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 wordt even teruggefloten door de scheidsrechter, want hij moet meer naar achteren toe. Gaat die bal komen, in het 16 meter gebied. Helemaal vrij, verkeerd, verdedigd. Helemaal, Patrick van Oort zat helemaal aan de verkeerde kant van de verdediger. En het is, Boy de Vett, die grabbelt mis, die glijd mis. En nog een keer mis. En Patrick van de Oort. Oh, oh, oh, oh, oh, dat was dit in de gegrabbel hier. Ongelooflijk, Boy de Vett, drie, vier keer ernaast. En uiteindelijk kon Patrick van de Oort, kon die bal wegwerken. Maar ondertussen is het alweer, uh, dat de bal heeft veroverd. En uh, krijgt een vrije schop mee. Een meter of 15 buiten strafselgebied. Uh, veroorzaakt door Max weer Die steur zonder een beetje te hard aanpakte. Wow, dat is wel grof hoor. Dat is te grof. In zoverre, de schijzer heeft de toe nog steeds, de wedstrijd volledig in de hand, heeft nog geen kaart hoeven te tonen. Erg goed, dat vind ik wel, dat mag ook eens een keer gezegd worden. Maar ja, komt die vijf schop van Marken. Geen muurtje, nee natuurlijk, die stelt even weg. Gaat hij toch in één keer proberen. Wordt weggewerkt door Petter Kopen, Petter Kopen, naar Paul van de Oor. Paul van de Oor, probeert maar, Timo um, de race te bereiken, dat lukt niet. Uh, Marken kan overnemen. Weer in het 16 meter gebied. wordt gevlogen en gefloten van buitenspel. Zijn krijgt de vast op, jullie horen het, het publiek is het er niet meer eens. Ik kan het niet zien, want ik sta in de linkerrichting van het veld, maar het zal overtuigd wel zo zijn.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 au sens crépuscule Je devrais mourir sans remords J'ai fait mon plan de crépuscule Je ne devrais pas crier encore Voilà le païen le pauvre diable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 in over een jaar, ik zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar.